van dat nws Journaal. De grote groep landen, waaronder de VS en de lidstaten van de EU, melden dat de Taliban beloven om mee te werken aan de evacuatie van buitenlanders en afghanen met reispapieren. In de gezamenlijke verklaring staat dat de landen erop rekenen dat de Taliban zich aan de afspraak houdt. Volgens die afspraak zouden de Taliban verzekeren dat de evacuees veilig en ordelijk Afghanistan kunnen verlaten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis zijn de 13 militairen herdacht... die donderdag omkwamen bij de aanslag op het vliegveld van Kabul. Onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie waren daarbij aanwezig. President Biden sprak met familieleden van de gesneuvelde militairen... die tussen de 20 en 31 jaar oud waren. Naast de 13 Amerikaanse militairen kwamen ook zeker 170 Afghanen... om bij de zelfmoordaanslag in Kabul. Eerder vandaag hebben de VS naar eigen zeggen een zelfmoordaanslag voorkomen... Bij een luchtaanval werden, op, werden één of meerdere vermoedelijke terroristen uitgeschakeld die met explosieven onderweg zouden zijn naar het vliegveld van Kabul. Orkaan Ida is in de Amerikaanse staat Louisiana aan land gekomen. Tienduizend Amerikanen zijn op de vlucht geslagen... voor wat het National Hurricane Center een extreem gevaarlijke orkaan noemt. Ida vormt mogelijk een bedreiging voor New Orleans. De stad die in 2005 zeer zwaar getroffen werd door de orkaan Katrina. Ruim 1800 mensen verloren toen het leven. Er worden windsnelheden van zeker 240 kilometer gemeten. Behalve schade aan huizen wordt ook rekening gehouden... met stroomuitval en overstromingen. Muzikant, zanger en producer Lee Scratch Perry is overleden. De Jamaicaan was al geruime tijd ziek. Perry werkte onder meer samen met Bob Marley, The Beastie Boys en Keith Richards. In Jamaica was Lee Perry een grootheid. Zo werd hij onderscheiden met de Order of Distinction. De minister-president van Jamaica noemt zijn dood een groot verlies voor het land. Perry is 85 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht trekt nog veel bewolking over het land. Maar er komen ook nog een aantal opklaringen voor. Morgenochtend is er vrij veel bewolking. Maar de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Goedemorgen luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1453 hier op ZFM. Mijn naam is Ben of van gast hier voor de komende twee uur in dit New Age Muziek Uniek programma. Ja, ja, want dat is het. Waar hoor je dit in Nederland? Nou, op heel, heel weinig radiostations. Pieter Sterling, een uh, prachtig album, uh, The Winning Way, zoals het uh, heet... En Pieter is een goede bekenner van ons, want uh, nou, eens in de zoveel tijd uh, komt hij wel weer met een nieuw album uit. Daar beginnen we mee, daarna komt Pravoel. En Pravoel, eveneens een goede bekende van ons. En die heeft, uh, ja, die is een, weer een hele andere taal uh, aangegaan. Selva Sagrada, zo heet het album. En dat is een beetje vokaalachtig. Eindelijk weer eens wat vokaals. En dat doet hij niet alleen er zijn allerlei mensen bij uh, betrokken. Dus daar gaan we straks lekker van genieten van de track Selva. Dan eens even kijken, we gaan terug in de tijd met Aolia. Ja, oh ja, dat zijn allemaal um, uh, compli complicaties. Nee, ik zeg het niet goed. Nou ja, in ieder geval samengestelde albums. Zoals relaxation music nummer 2. Healing music nummer 2. Um, nou, zo uh, volgt u dan ook nog een paar. We sluiten af met het album The Healing Water. Dat, dat zou ik eigenlijk nu al aan kunnen zetten, want dat is uh, maar één track, The Healing Water. En dat duurt 60 minuten, dus uh, maar dat, uh, dat gaan we natuurlijk niet doen. Van uh, Grollo en Capitanata. En het merkwaardige is dat er helemaal niks op internet van meer te vinden is. Maar wel in dit programma, dus zodoende sluiten we het allemaal weer positief af. Veel huisplezier bij Pizzol Radio Show 1453. James Asher and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan